8 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. We staan aan het begin van de tweede Olympische schaatsdag. De 5 kilometer voor mannen. Wordt het net als gisteren weer een clean sweep voor Nederland... of kunnen de buitenlanders zich nu wel op het podium schaatsen? Zometeen zijn we er live bij. Na het internationaal met Lieselotte Thomas. In de Indonesische stad Jokjakarta heeft een man met een zwaard... in een katholieke kerk een aantal mensen aangevallen. Er zijn voor zover bekend vier gewonden, onder wie de priester... die werd met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht. Na de aanval op kerkgangers sloeg de man in op een beeld van Jezus. Het hoofd werd er afgeslagen. De dader, een man van 22, is door een agent neergeschoten. Op foto's wordt hij geboeid op een brancard afgevoerd... Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld... maar er zijn ook grote groepen christenen, hindoes... en aanhangers van lokaal traditionele geloven. Premier Rutte heeft in Zuid-Korea de slachtoffers herdacht... van de Korea-oorlog. Er was een herdenkingsceremonie bij het Nederlands oorlogsmonument... in Yungchong. Daarover handigde Rutte een boek met daarin de ervaringen... van Nederlandse militairen die meevochten in de burgeroorlog... waarbij 123 Nederlanders omkwamen. De strijd tussen Noord- en Zuid-Korea duurde van 1950 tot 1953... en kostte honderdduizenden militairen en 2 miljoen burgers het leven. In Miami is een lerares ontslagen omdat ze op sociale media... foto's had geplaatst van haar huwelijk met een vrouw, melden Amerikaanse media. Ze publiceerde de foto's vorig weekend. Een paar dagen later kreeg ze te horen dat ze vanwege het homohuwelijk weg moest. De lerares werkte zeven jaar op de christelijke basisschool... In een brief aan de ouders schreef de directeur... dat het een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing was. Een groep ouders heeft al protest aangetekend tegen het ontslag. De vrouw overweegt juridische stappen tegen de school te nemen. Bol.com is gestopt met de verkoop van patronen voor slagroomspuiten. Volgens NH-nieuws doet de webwinkel dat... omdat steeds meer tieners de patronen gebruiken als lachgas. Deskundigen maken zich daar zorgen over. Een arts waarschuwde kort geleden dat extreem gebruik ernstige schade aan het ruggenmerg kan veroorzaken. De overheid wil het voor minderjarigen moeilijker maken om lachgaspatronen aan te schaffen. Bij het snowboarden is de kwalificatie van de sloopstaal bij de vrouwen geschrapt vanwege de harde wind. Alle 28 deelnemers onder wie de Nederlandse Cheryl Maas doen direct mee aan de Olympische finale. De Olympische afdaling bij de mannen is verzet naar donderdag. Het ski-onderdeel kon vanwege de harde wind vannacht ook niet doorgaan. en die afdaling is daarom uitgesteld naar donderdag. De Super G, die dan stond, gepland verhuist naar vrijdag. Het weer vanuit het westen breekt de zon steeds meer door... maar er vallen ook nog een paar buien. Sommige met winterse neerslag, vooral later vandaag. Het wordt een graad of zes bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Aan zee en op de wadden is de wind stormachtig... Met windstoten tot ruim 90 km per uur. Vanmiddag neemt die winter geleidelijk af. Morgen verandert er niet veel. Nu bij Tele2. Dit wil ik weken. Ik ik Met 10 gig data en de Samsung Galaxy S8 voor een genadeloos lage prijs. Dit wil ik Check snel tele2.nl of ga naar de winkel voor alle absurde Dit wil ik aanbiedingen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Dromen? Je jaagt ze altijd na. Zelfverzekerd en zonder zorgen doe jij wat je wil. In een gloednieuwe SUV rijden? Ja, natuurlijk. Onverwachte kosten? No way. Want met Seal Private Lease rij je al vanaf 319 euro per maand in een Seal Tarona. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op seal.nl. Dit wil ik. Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs. Check tele2.nl slash zakelijk. Ga nu voor de Seat Rona. Die wint test na test en je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. NPO Radio 1. 33 is Heel de goed. tijd van Carlijn uh, te De nummer 3 van het olympisch kwalificatie. -tool. Shinky Knecht is de man van de 1500 meter. Ja hoor, 32-2. Dit is echt een hele goede rit. Daar verslikt uh, een van de twee Koreanen zich. Knecht aan de leiding. En die moeten nu uh, terugvechten. Carlijn achterheekte ziet dat ze binnen de 4 minuten heeft gereden. Shinky Knecht. We gaan de laatste bocht in. Lim aan de leiding. Shinky Knecht wil binnendoor. Krijgt ruimte. Het wordt ruimte. Ze rindt niet door de nee. scoren. 3,59, oh, oh, oh. oh, 29. Oh, oh, oh, oh. 80ste langzamer dan Carlijn achter Eekte. Radio Olympia. 라디오 올림피아입니다. Richtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. Ja, en dat is toch heerlijk opstaan naar zo'n wervelende schaatsdag als gisteren. Maar vandaag gaat het schaatsspectakel gewoon weer door. Met de 5 kilometer voor mannen. En natuurlijk het commentaar van Sebastian Timmerman en Erben Mars. Het kan een... vandaag een historische dag gaan worden. in het uh, mannenschaatsen, het Olympische mannenschaatsen. Want nog nooit gebeurde het dat er een man op de Olympische Spelen bij het Noord. drie keer op rij, drie spelen op rij, dezelfde afstand wist te winnen. Sven Kramer kan dat gaan doen. De Olympisch kampioen van Vancouver en van Sochi... wil vandaag natuurlijk het Olympisch goud hebben. Op deze afstand waar Nederland vijf keer pas, tussen aanhalingstekens... het Olympisch goud veroverde. Dat was een, in het verleden vooral een Noorse afstand, de 5000 meter. Maar ja, er is vandaag één man die kan winnen. Er is tegelijkertijd ook één man die kan gaan verliezen. Er is ook één man die op kop rijdt in de eerste rit. Dat is een zweet, Niels van der Poel. Die gaat op dit moment de laatste ronde in. Dat doet hij na 5 minuten 49 seconden. En 92 honderdste van een seconde op zijn enige afstand. Hij is ook de enige zweet. Tijdens dit uh, Olympisch schaatstoernooi. Dus dat betekent dat hij ook meteen weer klaar is. En dat dus de Zweden ook meteen klaar zijn na, met het schaatstoernooi. Na de rit die er bijna op zit. Van de Poel wint in de eerste rit. Met grote overtuiging van de Wielgat En rijdt 6-19-06. En dat is zijn snelste 5000 meter ooit gereden op zeeniveau. Dus Emma Wennemars, nadat gisteren een hoop tijden tegenvielen. Vooral van de dames die we in het begin zagen. Ja. Kunnen we wel zeggen dat de van Niels van der Poel in deze eerste rit meevalt. Ja, het, is heel, het is een heel ander begin dan gisteren... waar we echt lang moesten wachten op een hele goede tijd. Dit is gewoon, daar zijn hij, heeft voor goed. 6.19 hier op deze baan is voor Niels van der Poel gewoon echt een mooie tijd. En meteen onder die 6.20. Dus uh, ik denk dat het vandaag snel gaat. Niels van der Poel heeft zijn Olympisch debuut gemaakt... en weet ook meteen dat zijn Olympisch toernooi er weer op zit. Maar met 6.19.06 heeft hij een uh, goede tijd gereden in rit 1 op de 5000 meter. En dat het Nederlandse team scherp is, dat hebben we gisteren wel kunnen beleven. Maar zo scherp zijn natuurlijk ook onze analisten hier aan tafel. Annette Gerrits van Mark uitert. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Annette al bekomen. Nou, Christen. ik heb een heel, een heel goed begin van de dag gehad. Want ik heb al koffie gedronken met de kersverse Olympisch kampioen. Kijk. Ja. En hoe, hoe was dat met haar? Ja, relaxed. Konst al geloven? Nou, nog niet helemaal. Volgens mij was het nog echt... Uh, nee, het moet volgens mij nog steeds een beetje doordringen. Ah, ja. Nou ja, Mark. Nou, ik had er op het podium uh, gisteren op het heinekenhuis Met een trillende bovenlip stond ze daar. Echt uh, helemaal uh, ja, in uh, verrassingsstand. Maar ook wel in genietstand. Daar kon ze echt al van genieten? Jawel, maar je merkte wel dat ze het nog niet beseft, hoor. Niet uh, een Olympische gouden medaille. Dat, ja... Dat komt achteraf denk ik pas als ze beseffen wat dat precies inhoudt. Het is een en al, enorm impact natuurlijk. Ja, precies nou. als je thuis komt en dan pas merkt hoe een impact het heeft gehad. Ik denk dat het dan echt door gaat dringen. Maar het was ook zinderend. Ja, ongelooflijk. Het was echt een grote verrassing, al meteen op dag één. Belooft wat. Jeroen, ik lag laat in mijn bed. Jij ook. En dan zie je het weer helemaal terug voor je. En dan denk je, wat hebben we meegemaakt hier vlak voor ons op deze prachtige Olympische oval. Ja, ik stond op dat kleine oveltje natuurlijk iets verderop. 111 meter baan. En ook ik dacht, wat heb ik meegemaakt? Ik heb ook echt even, ik heb het ook ergens geappt naar daar fieden van me. Even in mijn arm geknepen van dat ik hier bij een Olympische Finale zat. Short track vond ik natuurlijk. Een heel bijzondere dag. Uh, ook al, uh, ja, is een klein beetje een tegenvaller dat Ziggy uh, dat niet het goud pakte. Maar je moet wel meteen bedenken dat het een heel bijzondere prestatie is. Dat hij in zo'n sterk veld een vlak haalde. Uh, wat er kan zoveel misgaan op die soort werkbaan. En, en uiteindelijk is het natuurlijk een geweldige prestatie. En met ook weer aan de andere kant toch ook weer een beetje een ship verhaal van de, de vrouwen Relay die uh, werd uitgeschakeld waar heel uh, uh, hard aan is gewerkt en waar heel veel uh, op werd gerekend eigenlijk. Hè. Dat, het, dat, dat had een mooie verrassing kunnen zijn. Nou, ja, vandaag willen we eigenlijk geen verrassingen. Nee. Iedereen wil Sven. Ja. Uh, die, die... Iedereen verwacht ook dat hij goud gaat halen, ja. maar hij moet het wel even doen. Ja, natuurlijk moet je dat zo. Dat is echt niet een ABC'tje. Maar Sven uh, maakt een heel ontspannen indruk. Hij is in Forma, hij reed uh, afgelopen week een trainingswedstrijdje. Wereldrecord Laagland op de 3 kilometer... Dus ja, dat kun je vanuit gaan dat hij in vorm is. Ja, hij is dé te kloppen man, hè. Hij, uh, hij gaat het gewoon vandaag doen, denk ik. Voor de derde keer op rij zou dat goud betekenen. En dat is uniek. Vanmorgen in de, in de koffiebar kwam Jack ook nog even binnen. Ja, ja. Maar hij maakte wel een gespannen indruk. Ja, dus, ja Jack. Wel. In ja, ik vond de Ja, ik dacht, oh, die heeft hem ook Ja, wel maar dan. Jack die die doet ook altijd ook. een beetje half cool. En dan, ik, ik heb het wel eens, ik nee, niet cool. Hij hem... was echt gespannen, hoor. Nee, dat, dat doe, probeert hij te doen okay. met zijn handen in zijn zakken. Dat zeg ik ook. En dan... Staat hij daar af. Ik stond wel eens daar op de 1500 meter start. Maar kijk, je wijst nu naar Ik wijs nu naar de 1500 meter start en dus oh, zie je dus de, de lijnen staan. Dan staan ja, ja. de coaches voor je op de kruising. Ja. En dan had Jack wel eens zo zijn handen tegen elkaar. En dan wist ik al van, ah, die, is, die is gespannen. Maar Jack je had gisteren toch ook al een prachtige dag? Ja, en hij gaf zelf toe hè, voor, voor het televisieinterview... Dat, dat hij het eigenlijk ook niet verwacht had. Ik sprak hem een week, een week geleden, toen zei hij... vroeg ik, Carlijn Achterreek, is zij beter dan het OKT? hij zei, ja, zij is uh, zeker beter... Uh, en toen ze die tijd reed, 3,59... we hadden allemaal de verwachting van... Nou, misschien nou, komt misschien nog wel iemand onderdoor. Hè? Een wust kwam dichtbij... Maar dat ze daarmee goud zou winnen, dat hij echt ook niet verwacht, hoor. Ja, het verschil is natuurlijk ook dat voor Jack uh, staat het vandaag weer op nul. Want Sven moet vandaag zijn prestatie leveren. Dus ja, hij kan, bijna niet even wachten. Nee, hij kan er bijna niet van genieten, want hij moet ook weer door. Ik zeg, het is al uh, ruim uh, vier uur geweest hier in Nederland. Of, rond hier in Korea. Dus de dag is al even aan de gang. Er is heel veel gebeurd. Tijd voor het Sportnieuws. Olympisch nieuws. Het internationaal Olympisch Comité gaat de uitlatingen van shorttracker Simeon Eli Stratoff... naar de finale van de 1500 meter onderzoeken. De Rus veroverde brons achter de Koreaanse winnaar Jo Joon Lim en de Nederlander Shiki Knecht natuurlijk. Hij droeg zijn medaille op aan alle Russische witte sporters die er in Zuid-Korea niet bij mogen zijn... door die uitstating van het IOC. Jerry Straatov noemde de uitstating van zijn landgenoten hard en oneerlijk. In Pyeongchang komen 168 Russische sporters in actie onder neutrale vlag. En deze atleten hebben te maken met strikte regels jullie de of zou die met zijn uitlatingen hebben overtreden. De Amerikaan Redmond Gerrard heeft goud veroverd op het onderdeel Sloopstaal. En de 17-jarige snowboarder hield de twee Canadezen onder zich. En bezorgde de Verenigde Staten daarmee het eerste Olympische goud bij deze Olympische Winterspelen. Zijn beste run werd beoordeeld met 87.16 punt, punten. De Canadees Max Perot met 86 punten pakte het zilver. En landgenoot Mark McCorris veroverde de derde plek op het podium met 85.20 punt, punten. Nick van der Velde kwam op Sloopstaal niet verder dan de. Warming up, waar hij gisteren bij een val zijn rechter bovenarm brak. De Brabantse snowboarder moet voorlopig nog in het ziekenhuis blijven. In de buurt van Pyeongchang. Ja, van der Velde werd gisteren met succes geopereerd. Dat is dan weer goed nieuws. Maar volgens chefarts Kees Rijn van de Hoge Band van NOCNSF NSF is rust nu het belangrijkste medicijn. En wanneer hij het ziekenhuis verlaat, dan zal hij direct naar Nederland worden gebracht samen met zijn ouders. En ook bij de vrouwen leverde de sloopstijl problemen op. De harde wind zorgde ervoor dat het snowboard, dit snowboard eerst werd uitgesteld en daarna werd verplaatst naar komende nacht. De Nederlandse deelnemster Cheryl Maas, die was daar niet rauwig om. Ja, aan de ene kant is het heel vervelend. Aan de andere kant ben ik super blij dat ze gecanceld hebben. Want aan de andere kant had ik ook niet verwacht. En vaak proberen ze toch altijd uh, te draaien, omdat het tv uh, is en van alles. En iedereen is er natuurlijk. Ja, en dan moeten wij toch met gevaar en snowboard. Dus ik ben blij dat ze dit, uh, deze beslissing genomen hebben. Ja, eerder vandaag werd ook al de afdaling voor de mannen bij het Alpine uitgesteld. Ja. Ski-commentator Edwin Peek zou verslag doen van het koningsnummer bij het skiën. De afdaling, maar dat ging dus ook niet door. Dus komt hij lekker hier kijken, Edwin. Want jij houdt ook enorm van schaatsen, weet ik, heel toevallig. Uh, maar eerst even over uh, jouw baan daar in de bergen. Twee uur geleden zat je daar nog. Ja. Is het echt een harde wind? Ja, het is echt een onverantwoordelijk harde wind. Echt, als je daar staat, vlagen ze zeggen van 70, 80 kilometer per uur. Maar je voelt ze ook echt. En uh, ja, er, er waaien dingen om die gewoon staan. Okay. Ze hebben ook uh, die finishboog, die altijd zeg maar hangt. Hè? Ja. Nou, die hebben ze losgekoppeld, zodat het niet echt allemaal stuk kan waaien. Dus dat bungelt ja. nu een beetje... Bij die finish. Dus niemand twijfelt over of dit en dat Nee, rare, zeker niet. Is niet of. En nee, ik de... hoorde ook dat het zo verraderlijk is dat het van die vlagen zijn. Dat je gewoon niet weet waar je aan toe bent Absoluut. als je vliegt. Soms denk je, als het zonnetje schijnt. Perfect blauwe dag, denk je. En dan kom je boven en dan lijkt het best aardig. En dan opeens gaat het nou ja, twee, drie minuten los. En dan is het... Super gevaarlijk. En die skiers gaan natuurlijk 100, 120 km per uur. Dus een klein vlaagje onder die skis. En je vliegt veel verder en dan wordt het onverantwoord. ruklagen zeg dat. Dat is ook een van de, de, de, de, uh, de redenen. Het is de reden van de val van Nick van der Velden begrijp ik. Die dus tijdens een sprong. Het uh, werd door de wind. Ja, de klopt. nou kijk, die snowboarders gaan 40, 45 km per uur. is ook al heel erg hard als je dan op dat hele harde sneeuw terechtkomt. Maar die alpine gaan dus 100-120 km per uur. Ja, onverantwoord, terecht de beslissing van de raceleiding om dit niet, niet door te laten gaan. Maar dan is er een afgelasting en hoe vervelend is dat voor de sporters? Het is grappig dat uh, media, uh, kijkers, ook thuis, die denken altijd... jeetje, dat is erg voor die sporters. Maar uh, de skiers zelf zeggen, het is een buitensport. We hebben er altijd mee te maken. Het sneeuwt, het kan regenen, het kan waaien, het kan dooien. We hebben altijd met verschillende omstandigheden te maken... Dat is onze sport. Ook met trainingen, ook met wedstrijden. Dus ja, het geeft niet. En ze hebben een perfect hotel, de skiers. Ze slapen echt 300 meter van de piste af. Dat hebben ze nooit. Dus uh, ze vinden het niet erg. Ze gaan het krachthonken in vanmiddag. Ze gaan goed eten, herstellen, vroeg naar bed. En dan gaan ze morgen, dan, morgen... naar de vrouwen kijken. Oké, okay, en wanneer wordt je dan... Wanneer wordt je dan wel uh, geskiet? Ja, uh, ja, ja, de afdaling voor de mannen is uh, verschoven naar aankomende donderdag. En daar stond de Super G gepland. Dus ja. die is dan weer verschoven naar vrijdag. Dat was nog een lege dag. Dus alles staat nu weer op zijn plek. Er moet niks meer gebeuren dus ook. Nee. Edwin, dankjewel. Edwin Peek. Gisteren begonnen we het schaatsvernooi met een oranje 1-2-3'tje... op de 3000 meter voor vrouwen. En de vraag is, kan dat vandaag opnieuw op de 5000 meter voor mannen? Vier jaar geleden in Sochi, toen lukte het wel. Straks in een Radio Olympia, de 5000 meter voor mannen. Wint Nederland de eerste gouden medaille? Ja, en is die dan voor Sven Kramer? Sven is in de house, jawel. Sven Kramer, de topfavoriet van vandaag, is binnen. Iedereen roept, er kan er maar vandaag nog één verliezen. En ja, natuurlijk weet ik dat, weet ik om ons oh, goed. daar heeft het straks op geklonken. En is Sven Kramer weg voor de dikke zes minuten van de waarheid. Kemkes gaat ook helemaal uit zijn dak. Kramer nu doet, is zo ontzettend straks. Wat een race, wat een race van Kramer. Het wordt een dijk van een Olympisch behoor. Wow. Zes minuten. 10 seconden en 76 honderdste voor Sven de Man Kramer. Het goud is voor Kramer. Het zilver voor Jan Blokhuizen. En het brons voor Jorien Bergsma. Goud, zilver en brons, uh, Pauline, dat is uniek. Ja, dat is prachtig. Maar hij wil nog zoveel meer. Ja, ja. Mark en Annette. Mark Duijters zit al mee te drummen. Ja, wij zit er vandaag <laughs> ook in? Uh, Annette, een compleet uh, Nederlands podium? Um, het zou kunnen, maar... Maar... maar ik, uh, ik, heb het, ik heb het niet voorspeld. Of hoe wil ik zeggen? Het staat niet in mijn voorspelling. Nee, dat is, uh, dat is wel heel onwaarschijnlijk. Maar ja. Gisteren was ook best ja, onwaarschijnlijk. Ja, dat was ook onwaarschijnlijk. Nou, een Olympische zet spelen. Nou, dan uh, doen we de tegenstand tekort. Dan zouden buitenlanders het echt zwaar moeten laten afweten. Um, we hebben een, uh, een Pedersen die in vorm lijkt te zijn. Tetjan Bloemer, Bart Schouten, sprak ook een paar dagen geleden. Die, uh, die is er klaar voor. Uh, Pieter Michael, nieuw zeelander heeft vorig jaar op deze baan ook heel hard. En Alexi Conte, nou, uh, dat uh, tegenstander uh, ligt er niet om. Maar bij Pieter Michael, dat is natuurlijk ook echt een racer. En die rijdt tegen Jan Blokhuizen, dus hij heeft een hele goede tegenstander. Dus daar, ik denk dat dat voor hem wel een voordeel is. En naar, naar wie ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd ben, is uh, Sung-Hoon Lee. Hij is natuurlijk de Olympisch kampioen op de 10 kilometer van Vancouver. Ja, en eigenlijk de laatste jaren... is 10 kilometer. Ja, ja. Ja, maar we hebben al zo lang niks van hem gehoord. Maar nee. nu staat hij hier toch weer in eigen land. Ik hij eh, is voor de massastart gegaan, maar je weet het nooit. Wat, wel, wat ik, wie ik nog wel verwacht is Nicola Tumulero. dus de Europese kampioen op deze afstand. Daar deed toch niemand mee? Man. Daar <laughs> deed niet iedereen mee, laat ik het zeker zeggen. Alleen, hij, uh, hij begint steeds meer in vorm te raken. Hij traint uh, bij Mar Marquetto, uh, nee. de, de trainer van Fabrice. De Italianen hebben een mooi team. Hè. Dat, doen de, dat doen een aantal mee hier. En hij is wel de man in vorm. En hij heeft de stijgende lijn te pakken. Het doet me een beetje denken aan Roberto Siegel van vroeger. een klein Italiaantje. Uh, hij zit in de laatste, laatste rit. Dus, uh... En jij zei uh, toen je hier uh, naar ons plekje kwam... Uh, toen we toch even over Carlijn achter hebben... Hadden, toen, toen zei hij van ja, tijdens de spelen er zijn altijd van ja. die types die dan dingen doen die je totaal niet verwacht. Precies, en dat kan dat is, hij zo iemand ja, zijn? Ja, hij kan zo iemand zijn waar eigenlijk niemand echt op rekent, maar die, die een stijgende lijn te pakken heeft en in één keer dat doortrekt tot op een speler. En dan nog een keer boven zichzelf uitstijgt. Maar en ook voor goud dan, toch wel gaan. Of is ja, dat te vet? dat is te hooggegrepen. Nou ja, maar jongens, Sven Kramer is zo'n heer en meester op de 5 kilometer. Dat is zo ontzettend knap, al zo lang, hè. Zilver al in Turijn, in 2006. Twaalf jaar geleden. 12 jaar geleden. Uh, en hij kan met deze omstandigheden omgaan. Hij ja. is goed, hij is voor mij hij is ontspannen. Uh, de druk ligt wel op zijn schouders. Maar als daar iemand mee om kan gaan, is het Sven Kramer. Ja, Sven Kramer en Jan Blokhuis waren er vier jaar geleden ook bij op de vijf kilometer. Bob de Vries niet. Hij maakt vandaag op 33-jarige leeftijd zijn debuut. En Steven De Halenbouw, die zocht hem gisteren op na de training. Ik dacht vanochtend, hoe is dit Bob de Vries? Nou, en uh, het gaat heel goed eigenlijk, ja. Waar leid je dat uit af? Nou ja, uiteindelijk... Uh, het is een beetje een alge, algemeen gevoel natuurlijk. En uh, ja, zo'n laatste training probeer je dat een beetje bevestigd te zien. En uh, dat is redelijk gelukt. Ja. Uh, wat vorige week ging het nog niet zo heel erg uh, lekker volgens mij... als ik naar de tijden keek op die trainingswedstrijd van de drie, ki oh, de drie kilometer. Nee, daar had ik ook gehoopt dat ik iets harder zou rijden. Maar uh, nou ja, dat uh, was niet anders. Hè? Ik bedoel... Uh, ik ben er ook niet door, ge, door gepanikeerd. En uh, ja, de, het gevoel was toen even... Daarvoor ging eigenlijk twee dagen heel lekker. En toen die wedstrijd zelf liep niet. Nou ja, en dan weet je dat het er eigenlijk wel is. Dus moet je alleen zorgen dat je het weer terugvindt. Wat, wat was er aan de hand dan? Ja, dan blijf, ja, we hadden natuurlijk nog niet zo lang uh, de reis hierheen gehad. En de eerste dagen had ik eigenlijk heel weinig last van. En toen dacht ik dat het er al was. En toen, ja, het blijft toch altijd een beetje een technisch verhaal. En de, die, ja, die wedstrijd liep gewoon niet. En dan uh, begin je er een beetje tegenaan, tegen te rijden. En ja, dat, dat, dat, dat wil niet. Jij bent uh, de eerste in twee jaar, dik twee jaar geweest... die Sven Kramer versloeg op het OKT, op de vijf kilometer. Betekent dat dat, dat morgen ook kan gebeuren? Het kan altijd gebeuren, ja. Ik bedoel, uh, zekerheden zijn er niet, voor niemand niet. En, uh, kijk, uh, ik, weet, ik denk niet dat ik de enige ben die dit kan. Uh, hè, er, zijn, uh, er zijn heel veel meer. En, uh, dus vijf kilometer op het moment gewoon best, uh, best goed bezet. En uh, Kijk, uh, Sven is natuurlijk doorhoofdfavoriet. Uh, maar ja, daar heeft, dat geeft ook geen garantie. De Kramer is wel weer een stapje beter geworden, denk ik. Heb jij dat gevoel over jezelf ook? Nou, ja, ik weet niet of Sven echt beter is geworden. Hij heeft voor mij dit jaar nog geen, uh, geen PR gereden. Dus uh, ja, uiteindelijk meet je daaraan of iemand beter is. Ja. Ik bedoel ook beter dan het OKT? Uh, ja, dat, dat, de, dat gaan we allemaal zien. Hè? Ja, kijk, nee, het, is allemaal, het is een wedstrijd ook... Het is, uh, ja, iedereen begint op nul en uh, we zullen het wel zien, ja. Het is voor jou toch heel bijzonder, want je staat hier nu wel. Uh, ja, je, je moet het ook ja, op een bepaalde manier uh, leuk gaan vinden of zo, toch? En is dat ook zo? Ja, tuurlijk. Ja. Nee, maar, hey, ik, broer, ik heb de uh, hey, lange weg uh, gegaan voordat ik hier ooit een keer ben. En natuurlijk is dat ook... Uh, alleen, uh, ja, dat is hartstikke mooi. En nu uh, wil je het ook nog mooi afsluiten, natuurlijk. Bob de Vries, hij uh, komt zo meteen in actie tegen Siemens Spieler Nielsen... Uit uh, Noorwegen. Ja, dat de Vries... Uh, uh, die, die, die, die, dat OKT won. Daar waren jullie toch ook wel verrast over? Want ja. Ja, toen was Sven Kamer ook de torenhoge uh, favoriet aan Net. Toen... Dan ja, kan het toch nu ook weer gebeuren? Ja, maar dat is een hele andere wedstrijd voor hem. Want de, het OKT was echt een formaliteit. Hij heeft daar heel berekenend gereden. Aha. Volgens mij was hij tijdens... Ja. Ik hoorde iets over dat hij tijdens zijn vijf kilometer aan het rekenen was. Van, oh ja, ja. Bob heb dit gereden. Oh, nou als ik deze rondjes rijd, dan kom ik daar ook wel ongeveer op uit. Ja, daar is vandaag gewoon geen sprake van. Vandaag is gewoon alles of niks. De dood de gladiolen. Dus niks rekenen onderweg. Hij moet gewoon echt tot het uiterste gaan. En met het OKT was het gewoon... Plaatsen, top 2. Ja. Ja. En dat heeft hij behaald. Bob daar een geweldige race. Bob, ja. ook Bob reed daar ja. de, de race van zijn dus leven. of dat nog een keer kan. ik hoor ja. een beetje in jouw stem. Ja, de de vraag vraag is, dat is de vraag een beetje met Bob de Vries. Hè. Hij heeft af en toe, ook op de 10 kilometer heeft hij dat eens laten zien... Een, een fantastische rit zet hij in één keer neer. En een maand later dan rijdt hij geen deuk in een pakje boter. Hè. De referentie was al naar die 3 kilometer vorige week. Rijdt hij 3,47. met werd hij op 10 seconden gereden hier, ja. door Sven Kramer. Dat kan gebeuren hè, door de reis en alles. Alleen dat... Hij heeft zo'n speciale rit. Kan hij neerzetten? Nou, dat kan zijn op te spelen. Maar hij is nooit, nooit stabiel. Dus je weet, je weet nooit wat hij precies kan. Het is en dat maakt mooi hem dus dat he heel, gevaarlijk. heel gevaarlijk. Dat maakt hem ook gevaarlijk. Alleen, het is mooi dat hij in het begin zit. Dan weten we ook meteen wat er wat, kan ja. uh, en uh, wat er mogelijk is. En de wedstrijd is natuurlijk al onderweg. Dus we gaan even naar Sebastian Timmerman om te zien hoe het gaat. Het gaat goed met Saitaro Itsinoe. Die komt uit Japan, is 22 jaar jong. En heeft Johan de Wit als trainer. Die gisteren een dag had met gemengde gevoelens. Ayano Sato deed het goed. Maar bijvoorbeeld een andere pupil van hem. Kikuchi deed het heel slecht. En nu is deze man, Saitaro Ichinoe, heel goed onderweg. Rijdt op dit moment met vier seconden rond op, het voorsprong, op de voorsprong. Op de zweet Niels van der Poel. Die dus die eerste rit op zijn naam schreef. En uitkwam op 6-19-06. Gooit nu de arm al los. Maar je moet nog een rondje, Saitaro. Je bent er nog niet. Je moet nog een rondje. Zou ik bijna willen schreeuwen. Daar is de eerste dertiger. 30-1 bij het ingaan van de laatste rond maar hij gaat die laatste ronde in ja, met 3,7 seconden voorsprong op Niels van der Poel. Valt nu wel behoorlijk voorover. Johan de Wit moet even over de Zwitserse coach van Livio Wenger heen kijken... om goed zijn pupil de laatste bocht in te zien gaan. Nu ziet hij hem met eind. Toen komen nog altijd die armen los... bij de vechtende, knokkende Japaner Ichino... die de snelste tijd gaat neerzetten tot nu toe... op 6.16.55. Erben. dit is, is hartstikke ja, goed. Ja, dit is echt een hele goede tijd. is Maar twee seconden boven zijn PR En uh, heeft hij hier op laagloopbaan heeft hij nooit sneller gereden... dan 6.23.99. Dus hij rijdt hier gewoon de race Zeven van de leven. Twee seconden. Ja, en, dit en, is, en dat wil we uh, weten ook, want hij is ongelooflijk blij hier op de baan. Ja, mooi gezicht. Getergde blik. Hij heeft de kap inmiddels afgezet. De geel fluoriserende bril inmiddels ook van de ogen afgehaald. En dan ziet hij er nog best fris uit, moet ik zeggen, na deze inspanning die hij heeft gedaan. De 6.16.55. En als we dan even kijken naar de snelste tijd die Bob de Vries ooit reed op Laagland. 61506. 06. Ja, dan moet Bob de Vries aan de bak. Ja. In de rit die hij nu gaat rijden. Ja, en net zagen we ook, natuurlijk hier Sven Kramer op, Want ze zijn nu echt bij de eerste rit, zijn ze aan het van Wat kan er op dit ijs? Dus Sven Kramer krijgt deze tijd mee, Bob de Vries krijgt deze tijd, deze tijd mee. En nu gaan ze een plan maken, wat is er mogelijk op dit ijs? Maar... Het gaat vandaag hard. 6.16.55, dus de tijd van deze Saitaro Ichi Noe. Hij staat ermee aan de leiding, als we uh, drie ritten dus hebben gehad. We gaan naar de eerste Nederlander op deze Olympische vijf kilometer... in de Oval in uh, Kangneung. Waar nou toch uh, zo'n 75 toeschouwers toeschouwers denk ik, zitten. Want ik zie maar een paar stoeltjes onbezet. Het is lekker druk, het is lekker vol. Rechts naast ons zit een uh, clubje Japanse fans... En die juichen op dit moment voor hun pupil Ichi Noé. Recht tegenover ons een aantal plukjes. Mooi verdeeld over de rechterzijde. De zijde waar de coaches staan. Zitten een aantal Nederlandse fans. Zit een aantal Nederlandse fans. En die klappen nu en moedigen Bob de Vries aan. 33 jaar is die en 57 dagen. En daarmee de oudste debutant ooit namens Nederland op het Olympisch ijs. Bob de Vries heeft zijn schaatsen neergezet. Gaat dat opnemen tegen een uh, bijna tien jaar jongere Noor. Siemens, Spiele, Nielsen. De marathonrijder Bob de Vries. De agrariër uit Houle in Friesland. Pupil van Jillet Anema is vertrokken voor zijn Olympisch debuut op de 5000 meter. 6.15.06 reed hij tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi. Daarmee won hij toen de 5000 meter. Kramer werd tweede. En kan Bob de Vries... Vandaag in Kangdeung, in Korea. Uh, Andermaal de schaatswereld verbazen. Kan die voor een stunt, een sensatie gaan zorgen? De openingstijd van Bob de Vries. Ja, Erwin, daar moet hij het niet van hebben. 1940. Nee, helemaal niet. Want het is ongeveer dezelfde tijd als Irene Wüst opent op haar 3 kilometer. Dat is niet, niet, niet zijn ding. Hij heeft heel veel moeite met die stad. En dan mocht hij ook nog starten in de buitenbaan, dat is sowieso al moeilijk. Want je staat vlak voor de, voor de bocht. Maar nu is hij een eindje verder. Nu hij, gaat hij naar die 600 meter toe. En nu moet hij meteen. Een lage 29 en neerzetten. En dat doet hij ook. 29-2 in deze eerste ronde. Komt er wel meteen een hele moeilijke ja, kruising. Ja, ja, ja. Een hele moeilijke kruising. Hij geeft eventjes gas. Hij gaat ervoor langs. Ja, dat gaat nog maar net goed hoor. Ja, maar als Simerspiele Nielsen had gewild. En als hij niet collegiaal was gewild. Had hij hem kunnen flikken. Dan had hij even aan kunnen zetten bij het uitkomen van de buitenbocht. En dan had hij naast Bob de Vries gezeten. En dan had Bob de Vries voorrang moeten verlenen. Maar Nielsen is sportief. En dat niet alleen. Het is nog een ente We hebben pas duizend meter achter de rug. Dus waarom zou je dan nu al... Uh, uh, je concurrent in de ritten bijlappen... terwijl je ook mooi gebruik kunt maken. En dat deed Nielsen. 29-4. Goede rit... Voor een goede ronde voor Bob de Vries. Ondanks het feit dus dat die kruising er even lastig uitzat. Zag, ik zie een vlakke hand bij Jillet Anema. Die op twee derde zo'n beetje staat van de kruising. Geen baseballpet vandaag draagt. Dat zien we vaak bij Anema, maar vandaag niet. En als Anema weer naar het rechterstuk kijkt, dan ziet hij dat Bob de Vries een meter of anderhalf achter de Noor aanrijdt. Nielsen leidt in deze rit. 29-8 voor zijn rondetijd, 29-6 voor Bob de Vries. Bob de Vries is een halve seconde langzamer in deze fase. Naar 1400 meter dan uh, Saitaro Ichino was in de rit hiervoor. En dan zie je wel dat Bob de Vries wel een beetje moet werken voor die snelheid. Het ritme is vrij hoog. En dat zie je wel dat ook tijdens hij heeft de tegenstand natuurlijk en heeft hij één keer verlangs moeten kruisen. Hij zit nog niet echt heel erg lekker in zijn ritme. Hij heeft nog steeds, de, de voorsprong is nog steeds voor de Noor. De Noor gaat nu doorkomen in een rondetijd van 29.6 en Bob de Vries rijdt nu een rondetijd van 29.7. Is in deze ronde dus ietsje langzamer en ze zijn ook nog steeds langzamer dan de Japaner. Ja, maar uh, Nielsen zit wel Inmiddels in de buurt van het schema. Goed zet Bob de Vries daar aan bij het verlaten zeg maar, van de bochtenkruising op. Mooi te zien dat hij goed uitversnelt. Misschien was de afgelopen ronde wel een wake-up call voor hem. Die afgelopen rondetijd van die 29-7. Dat hij mee moet met Siemens, Spiele en Nielsen. Nou, hij zit in ieder geval bijna weer naast de Noor. Dit verschil is kleiner. Dus moet de rondetijd voor de Vries nu sneller zijn? Ja. 29-8 voor hem. 30 rond voor de Noor. Maar met 29-8 verliest Bob de Vries wel twee tienden op het schema van Saitaro Ichi Noe, Dus moet het sneller gaan bij Bob de Vries. Kom op, Bob. Bob de Vries moet even gaan aanzetten. En die krijgt nu ook weer een avond te pareren. Uh, moet gaan pareren van Siemens wielen Nielsen. De Noor is weer onderdoor gekomen. 24 jaar uit Arendal. Neemt het initiatief terug in deze rit. We zijn bij de 2600 meter. En de rondetijd van Bob de Vries zit er niet goed uit. Want met de rondetijd 30 rond ligt hij achterop Nielsen. En achterop Ichi Noe. Ja, want de rondetijd van 30 is gewoon te En als je wil doen voor de medailles, dan moet je sneller dan 6.15 rijden. Dan moet je naar je PR. Hij heeft vanochtend aangegeven dat hij rond de PR weg wil gaan. En dat is rond de 16. En dan zijn rondjes 30. Mag absoluut. Hij moet versnellen. Maar je ziet de hele tijd dat hij moet vechten voor die snelheid. En hij kan eigenlijk gewoon niet aanhaken bij die noor. Hij gooit nu op het eind een handje erbij. Omdat het wel lijkt alsof het ijs gewoon heel erg stroef is. Hij moet er zo hard voor vechten. Het gaat gewoon niet makkelijk. Iedere keer. Dan gaat hij van die binnenbocht naar die buitenbaan toe. En dan moet hij echt vechten om voor die noor langs te gaan. Hij zit niet lekker in zijn ritme, hij rijdt hier niet lekker, dit is niet de rit. Van, van Bob De Vries tot nu toe. En de man in het blauw, dat is de Noor. Siemens Spille Nielsen. Noor dit seizoen dus in het blauw, niet meer in het rood. Die kon lekker mee op de kruising. Nielsen die het seizoen trouwens slecht begon... vanwege een longontsteking. Lange tijd niet kon trainen van de zomer. Hier een tikkie uitdeelt andermaal aan Bob De Vries... omdat hij in de binnenbocht meer ruimte neemt, meer afstand neemt. 29-9 voor Nielsen. 30-3 voor Bob De Vries. We kunnen toch al de conclusie gaan trekken... dat Bob De Vries het vandaag niet heeft in kang -Leun. Of er moet nog een hele memorabele opstap... Wederopstanding van hem gaan komen in deze rit. Hij gooit de linkerarm op de kruising ook al even van de rug af. Probeert dat tempo en dat ritme terug te vinden. Maar het lukt niet. En hij vindt de Noor ook niet terug naast hem. Siemens Spieler Nielsen heeft nog altijd de leiding in de rit. Maar ook de Noor ligt achter. Inmiddels meer dan een seconde op het schema van oh, oh, oh. Saitaro Ichi Noe. En de OOO -oh -oh slaat Erben, neem ik aan, op de rondetijd van -Vries. Ja, want Bottevries. Oh, kijk eens, hij komt helemaal overeind op de kruising. Hij gaat die twee aanpjes losrijden. Hij valt bijna op die kruising. En nee, dit is helemaal niet de race van Bob de Vries. Dit is niet die wedstrijd die hij reed tijdens het OKT... Toen hij een fantastische 6-15 reed. Want hij moet nu de noordkruising er over hem en op de kruising. Uh, komt hij helemaal overeind. En dan komt hij nu weer. Hij gaat nu na de 3800 meter toe. En dan geeft hij -ie iedere keer een handje erbij. Zelfs twee armen los op het rechte eind soms. Hij, het lijkt wel alsof het ijs gewoon stroop is. Dat het echt niet wil. Hij komt helemaal niet in. Niet in zijn techniek. Hij worstelt hier over het ijs heen. Dit is niet de dag van Bob de Vries. Arme Bob de Vries die dus zijn debuut maakt. Maar het uh, niet gaat klaarspelen om voor een verrassing te zorgen. Wat Carlijn achterreekt gisteren wel wist te doen. Die reed toen ook voor. Voor de dwel moest toen heel lang wachten voordat ze zag dat ze haar tijd genoeg was voor de Olympisch gouden medaille. Zo'n stunt weet Bob de Vries vandaag niet te realiseren. Gaat de laatste ronde in met de vierde tussentijd. Bijna 4,5 seconden achter op Ichi Noe. Ook Ook Siemenspieler Nielsen de Noor... gaat niet aan de tijd komen van de Japanner. Ging al de laatste ronde in met een achterstand van 1,6 seconden. En ik denk dat dat uh, misschien nog wel iets gaat oplopen heeft. Wel het voordeel van ja, de laatste binnenbocht. Siemenspieler Nielsen gaat de rit winnen. Maar Ichi Noe blijft de leider op deze 5 kilometer. Want Nielsen komt 1,8 seconden tekort... om Ichi Noe van de eerste plaats te verdringen... De Japaner blijft leiden met 6.16.55. En met 6.22.26 staat Bob de Vries op de vierde plaats na vier ritten. En dat was niet wat hij ervan had verwacht. Mark, dit hebben we echt niet verwacht. Nee. Nee, nee, het is een hele teleurstellende rit. Uh, inderdaad, uh, meer een worsteling dan, uh, dan snel schaatsen. Het is heel erg zonde voor Bob. Maar, uh, ik zag soms wanhoop in zijn gezicht. Ja, en een armpje erbij. Uh, nou ja, dit is ook Bob af en toe. Hè. Soms, soms kan het heel goed en soms uh, slecht. Dit was gewoon slecht.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 Ook sportief, nu gratis een snelle DSG-automaat op de Volkswagen Passat Business Air. Zometeen het nieuws, eerste AMB John Bakker, want er is een spookrijder. Ja, inderdaad, want uh, rijdt u op de A32 van Heerenveen naar Meppel... dan komt u tussen Ter Itzaart en Steenwijk-Zuid een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Ik probeer de spookrijder met uh, lichtsignalen te waarschuwen... Ik herhaal nog even. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel... komt u tussen Ter zuid en Steenwijk Zuid een spookredder tegemoet. NTO Radio 1. Egypte heeft bij een grote operatie in de Sinaï naar eigen zeggen 16 extremisten gedood. Volgens het leger werden bij elkaar 66 doelen aangevallen, waaronder wapenopslagplaatsen, SUV's en motoren. In het gebied is een tak van IS actief.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 Daar overhandigde Rutte een boek met daarin de ervaringen van Nederlandse militairen die begin jaren 50 meevochten in de burgeroorlog. Een christelijke basisschool in Miami heeft een lerares ontslagen omdat ze op sociale media foto's had geplaatst van haar huwelijk met een vrouw. De directeur noemt de beslissing in een brief aan de ouders moeilijk maar noodzakelijk. De vrouw overweegt juridische stappen.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 Daar voelt u dus bijna niets van. Behalve dan in rijcomfort, sportiviteit en de brandstofkosten. Bovendien wordt de S-Tronic automaat tijdelijk standaard geleverd op veel Audi-modellen. Daar hoef je toch geen honderdste seconde over na te denken? Audi. Voorsprong door techniek. De Renault Talisman. Opvallend dankzij het elegante design en zijn rijke uitrusting. voor control vierwielbesturing en Multisense zorgen voor een unieke rijbeleving.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 een heel goedemorgen. Het is vijf over half negen bij u in de ochtend. We zijn bezig met de vijf kilometer voor mannen. Bob de Vries viel tegen. Straks, natuurlijk, Sven Kramer en al die andere grote mannen nu. Gaan we naar een Olympisch kampioen kijken. Tegen een Belg, Erben en Sebas. De Olympisch kampioen heet Sung Hoon Lee. De Belg is Bart Swings. Een uurtje geleden liep het door de catacombe. En langs wat tribunes zitten ik twee Belgische fans. Ik weet niet of het familieleden waren van Bart Swings. Die lagen lekker op een stoeltje een beetje een tukkie te doen. Hadden misschien nog wel een beetje last van de jetlag van hun reis naar Korea. Ik hoop dat ze wakker zijn. Want Bart Swings maakt er wel wat van. Is al bij de 3000 meter. En rijdt een ronde 29,8. 8 3.46 rond betekent dat hij... 14e voorlicht op het schema van Saitaro Ichi Noe. Bart Swings, die we in de afgelopen jaren ja, soms wel eens rond zien rijden, dat je denkt, dit kan harder. En volgens mij heb je veel meer in je mars dan dat je laat zien. Maar Ermen wat we tot nu toe zien van Swings, tegen Sung Hoon Lee uit Korea, is wel een Swings die je wilt zien. Hij is getergd. Hij wil ervoor gaan. Inderdaad, hij rijdt dynamisch. Hij rijdt hartstikke goed. eigenlijk En hij heeft ook een mooie rit tegen Sung Hoon Lee. Uh, nu weer, hè? hij rijdt weer een rondje 29.6. Allebei Rijden ze, en dat hoor je hier ook in de stadion. Die Koreanen vinden het prachtig. Die Sinu die geeft niet op. Die kan op de kruising achter Bart Swings aanrijden. Aanhaken bij Bart Swings. Dan moet hij wel naar die buitenbaan. En Bart Swings, hij rijdt gewoon goed hoor. Hij is hier echt bezig met een hele goede race. En als hij zo meteen weer een rondje 29 uit kan persen. Ja, dan gaat hij zo meteen op weg naar een tijd van rond de 6.15 misschien wel. Want die, de Japaner, de, de, de die reed uiteindelijk nog een paar rondjes 30 aan het eind. 29-7 nu voor Bart Swings. Lee in de rondetijd een tiende sneller... En Swings. En dat hoor je meteen. ja hoi, Schitterend hoi. die beleving van de vele Koreanen. Seung Lee die trouwens gecoacht wordt door Bob de Jong. Die staat volgens mij niet op het ijs. Nee, een van de Koreaanse coaches staat inderdaad op het ijs. Bob de Jong kijkt toe vanaf het middenterrein met de handen in de zakken En een mooie blauwe cap op zijn hoofd. En daar komt Seung Lee terug. Richting Bart Swings gereden via de binnenbocht. Maar Swings leidt nog steeds met nog twee ronden te gaan. 5-15 voor Swings 29-2 7 En daar komt Lee met 29-2. Op de kruising. Wel een heerlijke, lo heerlijke locomotief zijn. Een blauwe sneltrein. Voor Slings. Ja, maar Lee gaat raden. Lee gaat gas geven. Die gaat gewoon in de ging. De, ja, de maar Slings gaat mee. Dit zijn gewoon twee jongens die licht zijn, die makkelijk over het ijs gaan. En ze hebben lol op het ijs. En het is nog steeds dynamisch. Het gaat hartstikke hard niet. Ja, we gaan en dan gaan we naar de laatste rijden. ronde. En ik denk dat Lee, die heeft zo meteen de voordeel van de laatste binnenbocht. Even kijken wat er gebeurt. Rolde tijd. Nee, nee, voor 0 van Lee. En die heeft de buitenbocht. En die kan nog op de kruising naar Bart Swings heenrijden. rijden. En hier met die gekke Koreanen hier op de tribune. Dan denk je dat er hier gewoon een hele mooie finale gekomen Lee, de winnaar van het Olympisch zilver in Vancouver. Acht jaar later. Wat weet hij hier te realiseren? Daar gaat hij richting Bart Swings. Hij is ernaast. Hij is er voorbij. Seumo Lee, 29 jaar uit Seoul, gaat deze rit op zijn naam schrijven. En doet dat in 6 minuten, 14 seconden en 15 honderdste van een seconde. Zo snel was Seumo Lee nog nooit op zeeniveau. Bart Swings, 6-14-57. Ook sneller dan Saitaro Itzino was. Staat dus op de tweede plaats na 5 ritten op deze 5000 meter. 6-14-15. Dat is normaal gesproken. Geen tijd waar Sven Kramer van schikt. Dat moet hij ook kunnen. Zeker op deze waar die al zes minuten en zes seconden heeft gereden. Maar dit was een schitterend duel tussen Lee en Swings. Het was mooi om de beleving van de Koreanen mee te maken. En heel mooi om de uitbundigheid te zien bij Bob de Jong. De coach dus van Lee. Die werkelijk waar nu al een feest aan het vieren is op het middenterrein. En daar een gat in de lucht sprong. Zijn pupil rijdt hier de snelste tijd naar vijf ritten. 6, 14, 15. En daarmee gaan we het ijs verzorgen. En na die dwel komt dus nog een zestal ritten. Met Jan Blokhuizen in de achtste tegen Pieter Michael en met Sven Kramer in de tiende en voorlaatste rit tegen de Duitser Patrick Beckert op jacht naar zijn derde goud op rij op de 5000 meter. Ja, en ze werden al eerder omschreven als de Latino's van Azië, die Zuid-Koreanen. En wij zitten hier natuurlijk vlak naast ze, een tribune vol en dat gejuich. Wat een rit is daar. Dit is een nu beetje wat ik gisteren ja. meemaakte in de shortweg al. Als die Koreanen het ijs opkomen... Dan worden ze gek. Ja. Verder zijn ze een beetje timide, maar nu ging het los. Nou, en uh, dat werd die uh, Sung Hoon Lee ook op het ijs. Want ja. die liet zich echt dragen door het publiek. Dat is uh, mooi, hè? En die ook de Bart ja. ja. Sphinx. Ja, een hele mooie ja. rit in die Bart Sphinx. Die mag Sluks. hem echt dankbaar zijn. Zeker, alleen zo'n Sung Hoon Lee. De uh, laatste rondje komt hij onderdoor. Waarom hebben we dit niet vaker van hem gezien? Ik wil dit zien. Hij verspeelt altijd een stoppetje op alle ijsbanen ter wereld. Dan, dan, dan, dan, dan fladdert hij maar wat. En nu in eigen huis... Ja, prachtig om te zien, hoor. Maar ja. dit, voor mij is het meteen een gemengd gevoel. Want het is gewoon een hele goede schaatser. Ja, voor mij was het ook een gemengd gevoel. Want ik heb natuurlijk ook een beetje Belgische affiniteit. Ik heb er nog <laughs> lang gewoond. Dus ik zat Bart aan te moedigen. Maar wat een strijd, het, Echt prachtig. Dat ja, meemaken. Ja, absoluut. Ja, dit, is echt, dit was een fantastische vijf kilometer. Ze waren echt super aan elkaar gewaagd. Maar... Ja, het is inderdaad jammer. Maar aan de andere kant, zo'n versnelling als swing plaats moet je natuurlijk ook wel kunnen. Je, je ziet hem eigenlijk die binnenbochten onderdoor komen. En je ziet dat hij zijn ritme omhoog gooit. En hij rijdt meteen een 29 e Dus daarin neemt hij Bart Swings ook weer mee. Ja, ik vond het fantastisch om te zien dat ze eigenlijk ja. zelf aan elkaar hadden. Ja, dat is een short tracker en een inline skater. De jongens zijn gewend om tegen elkaar te rijden. Dus echte ja. racers. En dat zag je hier. Hè. Swings die, die voelde, dat is naar. Dan nou, rijden de hele race op kop. Tsungong pik pik bij hem aan. En dan voel je dat hij komt, dan voel je dat hij komt. En je zag swings ook van, nou ga ik aan, nou ga ik Ze aan. Ze zwepen elkaar op. Ze ja, maken dat is elkaar beter. En ja, dat, maar... kan, dat kan je natuurlijk enorm helpen. Dat, dan is een loting zoals je, heel belangrijk, hè. dat merken we nu. Ja, dat merk je nu. En kijk, je moet het ook kunnen, hè. Die versnelling die hij plaatst moet je ook wel echt kunnen. Maar ja. hij wil de binnen. Dus je moet wel een bepaalde vorm hebben. Ja, nou, heeft die zin. heeft hij hier goed getest. Maar Bob. zo mooi als de rit uh, de laatste rit was. Zo ja, pijnlijk was die rit daarvoor. Met Bob Oh, met Bob. Ja. ja, precies. Maar hij kon het dus niet. En ja, Bob heeft wel ook een lagere snelheid van natuur. Van hij komt natuurlijk wel uit het, uit het marathon. Hij maakt iets minder, snel, <lacht> iets minder makkelijk snelheid. En... Ja, op zo'n dag is vandaag dat het dan net ah, nee. niet loopt. Dat ik hoorde er... hoor over boven het ijs. Ja. Uh, uh, maar, maar, maar daarna ging het wel weer hard. Dus, dus ja. waar lag dit aan, Mark? Nee, dat oh, is echt... zelf, als een Swings en een Sungo 6.14 rijden... Ja. dan is het ijs gewoon heel snel. 6.14, dat was gewoon zilver geweest in Sochi vier jaar geleden. Dat is gewoon een snelle tijd. En ik... Dit was een mooie race, maar dit gaat niet genoeg zijn voor het podium. Ik nee. wil nog even uh, terug naar het OKT. Ik weet niet in welke samenstelling we toen zaten. Maar nu begrijp ik jullie, uh, analisten, wat beter... Dat jullie Eigenlijk niet zo heel blij waren. Uh, onder je zegt het toch wel even, met, met Bob de Vries. Hij zet er natuurlijk terecht. Hij plaatst zich terecht. Maar jullie zeiden wel allemaal: ja, dit, gaan we, dit is niet goed genoeg voor om vlak op te spelen. Uh, zo, hij is niet goed genoeg daarvoor. Dat blijkt nu ook. Nou, hij is, niet goed. Hij, hij is goed om zich te plaatsen. En dat is het systeem in Nederland. We hebben gekozen voor één plek waar je moet plaatsen. Ja. En dan kan er een keer iemand. In inschieten die in vorm is en Bob de Vries kan zo'n race afleveren. Alleen gemiddeld gezien, bijvoorbeeld een Jorrit Bertsma... Hij doet dat niet nog een keer, zei jullie de al. De kans is veel kleiner als je hier een Jorrit Bertsma hebt. Die, de kans is veel groter dat hij voor medailles rijdt. Maar goed. Daar moeten we niet, eigenlijk niet over zeuren. Dat is het systeem. Bob heeft het fair en square verdiend. Ja. Hij verdient hier te rijden. Het is alleen ontzettend jammer. Je zag hem ook naar zijn rug grijpen, even overeind komen. Dat hij niet kan doen wat hij in zich heeft. Wordt het een clean sweep? Zo openden we het programma. Net als gisteren. Nou, het antwoord is nee. Want hij staat uh, zesde op de vies. Nu al. Uh, na vijf ritten. Uh, ja, dus dat is de tegenvaller voor, uh, voor hem. En uh, voor de Nederlandse dus weer in de ploeg van Kramer is in ieder geval goed... want de verrassende winnares van de 3000 meter, Carlijn Achtenkeekte... die komt net als Kramer uit de stal van Jack Ory. En Bert Maaldering sprak, sprak met topfavoriet Kramer vanochtend op de baan. er een achterreekt in het deelnemersveld op de 5 kilometer? Ja, dat zou kunnen. Je weet het nooit. Dat blijkt mooi. Maar, ja. ja. maar, maar kijk in je hoofd eens even naar deze lijst. Dan is er iemand anders die kan winnen dan Sven Kramer? Zeker. Ze kunnen allemaal winnen. Het blijft een spelen. en uh, ik kan alleen maar zorgen dat ik gewoon een fantastische rit rijd. En uh, ja, als, er, als die heel erg goed is, dan moet dat goed genoeg zijn. Zit die goede rit eraan te komen? Ik hoop het wel. Wat kijk je dan het eerst naar? van hoe je schaats of welke tijd dat gaat worden? Nou, als ik gewoon, als ik gewoon een goed gevoel over mijn schaats heb, dan is dat meestal ook wel een goede tijd. En, uh, nee. en dus ik, ik heb natuurlijk nu al het geluk dat ik uh, achterin het veld zit. Dus ik kan wel, ik kan wel een beetje inschatten wat voor tijd er nodig zal zijn. Kun je dat nu al inschatten? Ja, wel ongeveer, maar ja, niet, uh, niet exact. Noem eens wat, want vorig jaar was het hier, toen was hier het WK hier, toen won jij in 6.06. Ja, nou, het kan heel goed zijn dat je daar nu gewoon weer mee wint. Ja, denk je dat? Ja, ja, ja, ja, denk het wel, ja. Zijn de omstandigheden hetzelfde, voel je dat zo als vorig jaar, of waar laat je dat af? Nou, ik vind de omstandigheden iets minder, maar uh, ja, dat hoeft niet te betekenen dat ook meteen de tijden dan langzamer zijn natuurlijk, maar gaan uh, gaat zien. Hoe kijk je naar de namen die wij allemaal noemen, de, de bloemens van deze wereld bijvoorbeeld? Ja, uh, ja houden. Dus uh, ja, wat dat er gaat, uh, denk ik dat hij uh, heel erg goed gaat doen. Ja, maar heel erg goed is niet winnen. Dat zeg ik niet, zeg jij. Ben jij nou nog, uh, want dat is altijd de vraag aan Sven Kraan, ben jij nou zenuwachtig Want je staat er weer heel erg ontspannen bij in uh, een soort outfit wat iedereen op de zondagochtend aan heeft. Weet je wel, dat, uh, ja, daar kan uh, ik die... ook niks aan doen hè, dat moet gewoon. Sommige mensen hebben een jas aan en een muts op en heel toestanden. Oh ja, maar het is hier voor mij 18 graden. Dus ik uh, denk dat dit niet echt nodig is. Wat het ziet er relaxed uit. Ik bedoel, voel jij je ook zo? Nou, ja, ik voel me eigenlijk best oké. Okay, ja. ja, zeker. En, uh, maar dat betekent niet dat het vuur niet brandt van binnen hoor. Waar merk ik dat aan? Nou, ja, dat weet ik niet Waar jij dat nog merkt. Je zou kunnen zeggen, dit kan de derde keer op rij zijn dat je vijf kilometer goud vindt. Ja, dat kan ook iets met zich meebrengen dat je druk van binnen oplegt of van buiten komt. Dat je, je jas aan gaan doen. Dat je anders gaat gedragen dan je, je zou gedragen normaal. Zo bedoel ik het. Uh, nou ja, ik denk niet dat dat gaat helpen. Dat gaat zeker niet bijdragen tot een uh, betere prestatie op het ijs... en een betere 12 ronde. Dus uh, ja, ik probeer het gewoon zo simpel mogelijk te houden. Zo simpel mogelijk is? 12 rondjes hard schaatsen. Ik zag je net inrijden. Dat duurt dan ook maar heel kort. Ik bedoel, je zit in een pelotonnetje mensen... en dan demarieer je een keer keihard. dat is het wel. Is dit inrijden uh, voor een 5 kilometer? Ja, voor mij wel. Ja. Wat is hier het voordeel van? Het lijkt wel wielrennen namelijk. Nou, <laughs> nou, dat denk ik niet. Maar uh, ja, nee, ik doe het niet anders. Ik ben ook niet anders gewend. En uh, ja, dat voel ik me goed bij en daar gaat het om. De laatste dagen ging het wel lekker, maar ja, je rijdt geen... Uh, nee, je rijdt nergens. Dus, uh... Al dus Sven Kramer. Het eindigde uh, een beetje gek, het bandje uh, nemen uh, ons niet kwalijk. Uh, niet alles werkt altijd perfect hier in uh, Zuid-Korea. Maar u heeft in ieder geval kunnen horen hoe Sven Kramer ervoor staat. Hoe zijn ochtend eruit ziet. En hoe, Annette, relaxed hij eigenlijk is. Ja, maar ja, daaronder gaat natuurlijk ook wel heel veel schel, denk ik, hoor. Uh, kijk, ik, hij geeft zich natuurlijk nooit echt heel erg bloot. Nee. Maar ik denk dat je je echt niet kan voorstellen wat voor druk hij ervaart. Ja. En ik denk, ja, deze momenten voor hem, weet je, eigenlijk dat je nog... Uh... Hier leeft hij toch voor... Absoluut. Absoluut. Vraag hem nu. Oh, je hoeft toch niet te rijden. Nou, dat wil hij echt niet hoor. Ook al voelt het misschien soms wel even zo. Dat het, je, bent er, ja, je bent er niet echt bang voor. Maar toch zit er ook wel ergens... Ja, een beetje, ja, die spanning is ik, gewoon ik vind, zo, ik vind het zo bijzonder dat hij dan zegt, uh, ah, 6-0-6. Uh, ah, ik, moet wel, nou, ik denk ook wel genoeg hier is als oh. vorig jaar. Weet je, ja. hij, hij, hij, ik heb wel het idee, hij kan lijken of hij zijn motor kan afstemmen. Zo. Oh, 6 is genoeg, dan zet ik hem daarop in en dan ga ik dat even schaatsen. Mark? Nou, hij weet dat hij uh, 6 0 moet rijden. Dat schat hij in als winnende tijd. Uh, dat, dat denk ik ook. Nu nog steeds? Ja, ja daar werd hij wereldkampioen mee hier op deze OVL. Uh, dus uh, dat, dat is zijn richttijd. Dus hij zal 8 uh, 28'ers 28 weggaan. weggaan. 8 seconden zelf dat wat er nu is. Ja maar, dat, uh, ja, maar dat is geen probleem voor, uh, voor Sven, denk ik. Of geen probleem. Dat zou waanzinnig zijn als hij dat rijdt. Hè? Vier, vier, uh, vorig jaar reed hij dat hier ook. Ja, hij geeft al aan, uh, hier van tevoren ook. Ja, hij is al vanaf zijn 18e, en 19e wordt dit aan hem gevraagd. Is hij topfavoriet? Hoe kun je daarmee omgaan? Dit is hij al 10, 12 jaar lang gewend. Um, en dat neemt niet weg dat het heel zwaar is, hoor. En wat hij daarop doet, dat is wel een mooi antwoord wat hij gaf. Hou het zo simpel mogelijk. Dat is de kern. Alleen gewoon blijven schaatsen. En dat is het moeilijkste wat er is. Want al die druk, al die gedachten die door je hoofd gaan. Hè, dat hebben we allemaal in ons leven als we ergens aan nadenken. Hij heeft het ook. vlak voor zo'n vijf kilometer. Uh, die gedachten moet je kunnen controleren. En die gedachten moet je zo simpel mogelijk houden. Gewoon schaatsen. Gewoon doen wat je altijd deed. Uh, en als hij doet wat hij gewoon tussen aanhalingstekens doet. Dan kan hij hier dus 606 rijden. Dat heeft hij al gedaan. Daar heeft hij vertrouwen uitgehaald. Dus het is gewoon uh, de plaat afspelen vandaag. De plaat afspelen, dat wilde Bob de Vries natuurlijk ook doen. En uh, puikentijd rijden, maar dat viel vies tegen zijn. Vijf kilometer gingen in zes, 22, 26. Echt een tegenvallende tijd. Waarbij nu al zesde staat. En er komen er nog twaalf in de baan. Steven Dalenbouw die is nu bij hem. Nou, dit was niet de bedoeling. Zeer zeker was dit niet de bedoeling, nee. nee, Grote teleurstellingen, echt, ja. ja ik ben natuurlijk aan uh, zes weken terug... Uh, heb je de euforie dat je hier mee mag doen, maar dan stel je bij zo'n speler al wat anders voor dan dit. Ja. Wat gebeurde er tijdens de race? Ja, je moest af en toe met je hand van je rug. Je kwam één keer bijna zelf van te val bij het opdraaien van die kruising. Ja, nou, het, was gewoon, ja het was gewoon eigenlijk drie keer niks. Ja, ik kan er niet zoveel van maken. Ook het was vanaf het begin af aan, uh, eigenlijk al een beetje te langzaam. We zouden eigenlijk de 29-0 opzoeken en dan hoop je zo'n eerste ronde eigenlijk een 28 hoog te rijden, zodat je, nou, je rustig. Uh, in ontspannen slag de volgende ronde 29 kan rijden. En we werden direct al 29 En dan weet je dat het iets sneller moet. En dan, ja, dan valt het al tegen. Dan wordt de ronde langzamer. En dan ja, wordt het eigenlijk van kwaad tot erger. Constant gevecht dus. Ja, zo is het. En dan even zo goed dat je niet, niet zo geweldig rijdt... dan ga je toch nog kapot. En ja, dan krijg je wat van die misslagen erbij en zo. Maar dat eigenlijk, ja, toen was het kwaad uiteindelijk al geschiet. Dus, ja, de vraag is natuurlijk, simpel gesteld, hoe, hoe kan het? Ja, ik, uh, wist ik het maar, hè? dan... Uh, <laughs> ja, ik, uh, dit, dit, dit zag ik ook niet aankomen, hè? Het was wel, kijk, uh, mijn doel was gewoon inderdaad... om rond een PR een 16 te rijden en dan... Ja, weet je. En als je dan 6, 5 rijdt... dan was ik denk ik ook nog niet, niet super tevreden geweest. Maar dan, uh, hè, dan, is, het zo, ja, dan is het gewoon niet zo'n geweldige rit. Maar dit is gewoon uh, heel slecht, ja. Had, nou had je vorige week al een, uh, tijdens een testwedstrijd... een slechte drie kilometer. Je, ja, je zei, ik was niet helemaal uh, in mijn hum. Uh, je vertelde gisteren dat je daar jezelf een herpakt had. Of moeten we nu concluderen dat dat niet zo is? Nou ja, ja uiteindelijk kan je dat wel concluderen. Het ja, ja, nou, is net wat ik zei. Ik dacht de voorgaande twee dagen. In december voor de OKT toen... Uh, Voelde ik me echt al weken in, in, in top of super goed. En dan reed ik ook heel veel, uh, elke keer wel PR's en de trainingen wat elke keer snel. En dat had ik nu totaal niet. En dan, ja, de laatste dagen ging het wel lekker. Maar ja, je rijdt geen, uh, nee, je rijdt nergens een keer twaalf rondjes uh, volle bak. Hè. Je houdt altijd een rondje 4-5 en, en dat ging elke keer wel goed. Dus dan hoop je dat, uh, hoop je, en ik dacht ook dat het er weer was, zeg maar. Maar uh, dat blijkt dus niet. Of is het zo dat jij uh, ja, in je voorbereiding je volop gericht hebt op het OKT om je daar te kwalificeren en, en dat je niet twee keer zo kan pieken in het seizoen? Nou ja, natuurlijk heb ik me daar vol, hè, volop gericht. Want voor mij, uh, eh, uiteindelijk, was dat ook een, uh, ja, moest ik ook daar ook boven mezelf uitstijgen om het te plaatsen. Maar uh, ja, ik denk niet dat je niet twee keer kan pieken. Kijk, daarna hebben we ook gewoon weer een trainingsperiode ingelast. En, uh, en om, de, om hier weer in vorm te zijn, maar dat is uh, bij mij duidelijk niet gelukt. Navarro Soler met El misme Sol. Uh, ja, Mark, we zijn nog aan het wijlen. zo meteen uh, die, die prachtige ritten die eraan zitten te komen. We hebben het veel gehad over Sven Kramer, maar hoe heeft Ted Jan Bloemen naar deze uh, eerste paar ritten gekeken, denk je? Uh, ik denk uh, dat hij kijkt met een inschatting van wat er mogelijk is qua tijd. Hij is de wereldkoorhouder. Hij is de wereldkoorhouder. Dit is wel een andere baan. Hè? Hij, hij is wel de man van een Hoogland-ijsbaan. Kelrie, Salt Lake. Licht mannetje. Rijdt lichtvoetig. Echt een glijder. Maar het ijs is snel. Het ijs is bijna misschien wel te vergelijken met een Hoogland-ijsbaan. Um, dus uh, ik denk dat, dat, uh, dat, dat ze nu aan het overleggen zijn met coaches ook van welk schema gaan we rijden. Welke tijden horen daarbij. Um, en uh, dat moet harder dan dit. Het moet harder dan dit. We gaan het zo meteen meemaken. Eerst Ster journaal en dan zijn we weer terug met de 5 kilometer voor de mannen. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Vanwege de winterspelen maar één uur. Van elf tot 12, Met onder meer. To me, the Maya have always been one of the most fascinating... All Ancient Civilization. Maya's blijken eerste metropolieten. En ik ben geen neurowetenschapper. Ik ben geen IQ-onderzoeker. Misbruik van IQ-testen. En nou, veel plezier ermee. OVT. Op NTO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten: Magistraal. Neo -rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl.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 De mijn laatste wensen uitwaartverzekering. Jarden.nl. Dan dit, alsof je de kijker in het gezicht slaat. Wat? Oeh, wat verwarrend voor je was dat? Hoe snap je het nog wel? Of ben je verward? Oeh, oh, sorry, ben je verward? Oeh, oeh, het spijt me van de verwarring. Verwarrende televisie die soms hard aankomt. Vanavond 5 voor 10, VPRO NPO 3, zondag met Lubach. Oeh, wat verwarrend voor je was dat. Hoe snap je het nog wel? NPO Radio 1.